Twee uur. Het NOS journaal. Mark Visser. De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk af van de langstudeerboete voor studenten. De boete van 3.000 euro gaat op 1 september in en geldt voor studenten die meer dan een jaar vertraging hebben opgelopen in de bachelor of masterstudie. Maar inmiddels is een Kamermeerderheid tegen de boete. Veel partijen hebben erover iets opgenomen in hun verkiezingsprogramma's en gisteren keerde ook CDA-leider Buma zich tegen de boete. De meerderheid roept staatssecretaris Zelstra op... nu al met een alternatief te komen voor de boete... en het systeem niet in te voeren. CDA-leider Buma. De duidelijkheid die wij geven is de afschaffing van de langstudeerboete. En de oplossing die wij ook met de anderen gaan zoeken... is voor het jaar 2012 en de mensen die nu gaan studeren. En dat is de oproep die, denk ik, de hele Kamer nu doet... ook aan de staatssecretaris, om voor nu een voorstel te doen. Want het gaat inderdaad ook over de overgangsperiode nu. De regeringspartij VVD wil de kwestie pas na de verkiezingen regelen.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 Met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 kwam een einde aan een periode van bezetting, waarin zo'n 1440.000 Nederlandse burgers en militairen vastzaten in Japanse kampen. Zeker 25.000 van hen kwamen om. Dennis past aan het einde van de middag de dienstregeling aan vanwege het verwachte onweer. Vanaf 5 uur rijden er op een aantal trajecten in de randstad minder treinen.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 In Ederveen in Gelderland is een man van 24 gisteravond beschoten door een plaatsgenoot. Die was boos omdat de man in zijn tuin stond te plassen. Niemand raakte gewond. De schutter is aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Volgens de politie in Ederveen gaat het waarschijnlijk om een gasalarmpistool. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Het weer dan warm, 26 graden in het noorden en plaatselijk 30 in het oosten en zuidoosten. En vanuit het zuiden toenemende bewolking met later vanmiddag en vanavond dus onweersbuien met kans op windstoten en hagel. Blijft de komende dagen zonnig zomerweer. Morgen wordt het zo'n 24 graden en in het weekend een graad of 30. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er is een ernstig ongeluk gebeurd op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. De weg is dicht bij Delft-Noord. Er staat 4 kilometer file achter. Het verkeer naar Rotterdam moet omrijden via de A12 en dan keren bij Gouda. Vanuit Rotterdam naar Den Haag staat 3 kilometer tussen Delft en Delft-Noord. De A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Knoopend Ewijk 2 kilometer.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 EO, dit is de dag. Mag je fixen en Jeroen Snel. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, hij nam onlangs het stokje over van de inmiddels bekende Nederlander Robert Dijkgraaf... als president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Hans Klevers, eh, internationaal bekend wetenschapper, weet heel veel van stamcellen. Welkom. Een van uw uh, taken bij de KNW is om de regering te adviseren. Bent u nu uh, op dit moment al bij de lijsttrekkers langs geweest... om het geld voor wetenschappelijk onderzoek veilig te stellen? Ja, ik ben halverwege de lijst. Ik heb Roemer gesproken en Pechtold en Rutte en, uh, en de andere volgen. Ja. En u maakt nu geen grap? Dit nee, is nee, waar. nee, is echt waar. Nee, nee. Uh, en wie stemde u het meest hoopvol? Uh, eerlijk gezegd uh, viel me uh, het geweldig mee hoeveel interesse er bij alle politici... althans tegen mij uit werd voor onderzoek. Maar wie ja. gaf toch de meeste doorslag? Uh, ik was uh, blijver als de Roemer, moet ik zeggen. Dat had u het gewoon niet verwacht. Interesse in de wetenschap en in onderwijs, ja. Ja. Chef de mission van de Paralympics. André Katz is een zeer tevreden man. En zo ziet hij er ook uit uh, vanmiddag. Nog nooit is er zoveel belangstelling voor de Paralympics uh, geweest. André Katz, goedemiddag. Goedemiddag. Waar leidt u dat aan af? Ja, nou ja, ik verkeer erg in die wereld. En als ik het vergelijk met hoe de belangstelling was voor Peking en nu... dan is dat echt een enorme toename. En daar zijn we blij mee. Omdat we denken dat het de erkenning verdient. Ja. Elvira Stienissen, je komt net terug van een training. Jij bent zitvolleybalster. Ja, klopt. En je bent er helemaal klaar voor voor de Spelen? Zeker. We zijn onze laatste trainingsstage zeg maar, bezig in op papendal ja. Wanneer vertrek je? 27 augustus. Oké. Okay. De ene huldiging na de andere wachten winnaars van de Olympische Spelen... die terug zijn uit Londen. Gisteren zagen we een trotse Mark Rutte in de ridderzaal. Niet alleen hij, wij zijn allemaal super trots... op de prestaties van onze Epke, Ranomi, Dorian en al die anderen. Filosoof Jan Forsterbors, jij zet daar vraagtekens bij... en dat ga je straks uitleggen. Maar heb je wel gekeken naar die huldiging? Ja, ik heb wel gekeken en naar die huldiging. En wat viel je op? Ja, nou... Ja, natuurlijk. Het, wat, wat ik belangrijk vond was dat bewondering en trots eigenlijk een beetje met elkaar overgaan. He, van, ik vind trots eigenlijk een heel, interessante, uh, heel, heel interessant gevoel, maar bewondering is natuurlijk bij iedereen. Ja. En, en dat denk ik ook dat dat de, de boodschap was van, van Rutte. Nou, hoe dat, dat, dat, dat zich dat tot gedaan. elkaar verhoudt, ga jij straks nog uitleggen. Bewondering en trots. En waar ligt de grens? Dichter bij de dag vandaag is Vrouwtje van de Ploeg. Haar gedicht hoort u tegen half vier. En als u benieuwd bent hoe Hans Klevers over de langstudeerboete denkt... of als u een andere vraag heeft voor een van onze gasten... dan kunt u dat laten weten via Twitter. En gebruik dan hashtag DIDD of bezoek onze website ditistedag.nu. Ja, Hans Klevers heeft u gisteren nog iets meegekregen van het studentendebat um, in Utrecht? Ik, ik las het vanochtend in de kant. Ik kom net terug uit Brazilië van een vakantie. Uh, maar ik heb het natuurlijk een beetje voorbereid. Uh, ja, is interessant. Ik, mijn persoonlijke mening daarover is dat die langste dat je daar wel heel hard over na moet denken of je dat nou wel wil. Ja, die langste deurboete, ja. dat bepaalde ook ja. dat debat gisteren, en u zegt, daar moet je heel lang over nadenken of moet je het gewoon niet doen? Nou, kijk, er is natuurlijk wel een probleem dat onze studies erg duur zijn en lang duren. Uh, maar om via zo'n regeling de schuld daarvoor bij de studenten te leggen... Eigenlijk zeg je dat studenten lui zijn... En dat je ze met geld kan prikkelen. Uh, dat is denk ik niet waar het grote probleem ligt. Nee, en dat heeft u ook gezegd tegen de lijsttrekkers die u dus tot nu toe heeft gesproken. Al. Ja, nou spreken we meer over wetenschap. Dan maken we ons ook zorgen over. Over hoe de huidige. Maar daar heb je die studenten steekt. voor nodig, natuurlijk. En, en wetenschap, ja, het wetenschappelijk onderwijs. Universiteiten steunt natuurlijk op studenten die onderzoek willen doen of gaan doen. Ja. Ja. Wat zijn nou de consequenties dan als die langsudeer boete? Echt er zou komen. Ja, wat, waar het nu dus eigenlijk wel op lijkt. Heze. Ja, ja. Hey, dus nou, de vraag is of, die, uh, of het een prikkel is. Uh, uh, de vraag is of de studenten die er langer over doen dan wij zouden hopen. of, die wel, of je die wel in het spoor krijgt door ze te gaan uh, bestraffen eigenlijk financieel te bestraffen. Uh, er zijn natuurlijk luie studenten, die kennen we allemaal, maar er zijn ook allerlei andere problemen. Maar merkt u ook, heeft u ook daar ervaring mee, dat er studenten zijn die er heel lang over deden, maar dat dat toch een student is waar u bijvoorbeeld nu heel veel aan heeft bij uw onderzoek? Ja, hoor, nou, nou, zijn, nou zijn geslaagde wetenschappers vaak niet uh, gemiddelde personen, maar je ziet verrassend veel mensen die, die uh, moeilijk door de, door, de, door de middelbare school gekomen zijn. Moest dat nu uh, zelf? Dat ging vrij makkelijk, moet ik ja, zeggen. en het aantal studiejaren. Uh, ik heb twee studies gedaan in, in acht jaar, dus ik had die moeten, dat, moeten. Ik had die moeten, ja, moeten dat betalen. Dat dat nee, zeggen, want ja. dan kreeg u wat spijt. hoor. Ja, maar twee studies, dan gelden andere regels. Um, nu bent u heel veel in het buitenland geweest. Um, bent u nou ook systemen tegengekomen die beter werken? Ja, nou, ik denk dat het, dat het goed is om, om in het buitenland rond te kijken, want we hebben heel veel van onze problemen, zijn natuurlijk niet uniek. Uh, wat je ziet, dat, dat bijvoorbeeld Engeland en Amerika... hebben verschillende wijzen van het verlaten van een universiteit geslaagd. Met een diploma. En wij kennen aan de universiteit maar één diploma. Dat, ja. is, dat was het doctoraal, dat is nu de master's. Maar hoe kun je nou op verschillende manieren geslaagd zijn? Nou, in zijn? Amerika bijvoorbeeld is, is bachelor's, hè, dat is ons oude kandidaat. Uh, dat hebben ze. En daarna ga je of een master's doen, dat is een soort zijuitgang Waar je met opgeven hoofd, maar met iets minder diploma het pand kan verlaten. Of je gaat all the way voor een promotie. En dan krijg je de zogenaamde PhD. Uh, dat ja. doen wij niet wij laten mensen allemaal proberen met dat doctoraal of met die masters uit te laten stromen en misschien is dat niet voor iedereen uiteindelijk, he, ze beginnen als ze 18 zijn ze zijn 4,25 25 uh, tegen de tijd dat het afgelopen is. Misschien dat ze erachter komen dat ze eigenlijk dat hele niveau niet kunnen... of willen, uh, hè, ook voor een baan niet nodig zouden hebben. Nee, maar u zegt dus eigenlijk dat hele systeem in Nederland... zou je op de kop moeten zitten? Nou ja, dit is duidelijk een, dit is een proefballon die ik zelf bedacht heb. Uh, uh, ik denk dat dat... dat het is natuurlijk een, je moet het, we hebben net bachelor's master's ingevoerd, uh, een paar jaar geleden. Maar er um, mogen meer mogelijkheden het, het, zijn. Er mag over nagedacht worden. Ja. Je hoeft niet iedereen maximaal op te leiden. Uh, we hebben ook voor veel van die vakken daar niet zo'n behoefte aan. Nederland. Nu uh, um, zijn er een aantal mensen die uh, van alles over u vinden en zeggen. Um, uh, we hebben er even een paar op een rij gezet. Ik ben heel blij om u uh, te introduceren, dokter Hans Klevers van de Netherlands als de eerste plenary lecture. Hans Klevers is een professor in molecular genetics. Hans Klevers, een gezaghebbend onderzoeker met internationale bekendheid. Maar wie is de mens achter de man die baanbrekend onderzoek verrichtte naar darmkanker? Oud-minister en P van de, de Kamerlid Ronald Plasterk was een aantal jaren samen met Klevers directeur van het wetenschappelijke Hubrecht-instituut. Nou, Hij is gewoon een leuke, uh, fidele vent. Goed in het contact, uh, vol met energie, enthousiast. Wetenschapper en ondernemer Ton Lochtenberg is al 30 jaar bevriend met Hans Klevers. Volgens hem is de nieuwe knw directeur een gedreven, hardwerkende onderzoeker. Maar ook iemand die van gezelligheid houdt. Goed in het vertellen van mooie verhalen waar, waar veel humor in besloten ligt. Een man die houdt van verhalen vertellen. En tja, een beetje overdrijven, dat mag dan af en toe best. Zo ging hij regelmatig vissen dus een in zijn tijd in Boston, op Harvard... In de, in de Bay van Massachusetts op Bluefish. En dan kwam je thuis met fantastische verhalen... en dan wist je dat de vissen misschien in de werkelijkheid... nog iets minder groot waren. Of de zeeën eh, die bestreden moesten worden... toch eh, wat minder hoge golven hadden dan Hans dat eh, in zijn verhalen vertelde. Klevers is een gezelligheidsman. Iemand die van zijn vak houdt... maar ook de tijd neemt om over andere dingen te praten. Dit zegt Hugo Snippert, oud-student van Hans Klevers. Wat ik me nog kan herinneren... dat Hans Klevers het elke dag besteedde om semi verveeld een rondje te lopen over het lab. Uh, vaak gepaard gaande met het eten van een appel. En dan had hij toch de uitstraling... dat hij op dat ogenblik eigenlijk helemaal niets te doen had. Uh, maar dat waren dan vaak de momenten om hem aan te schieten... en om hem een vraag te stellen... Uh, wat vaak begon over het discussiëren van je laatste resultaten. En meestal liep zo'n gesprek uh, uiteen uh, van, van voetbal naar tennis... Uh, weer terug naar de politiek. En dan vroeg uh, echt een soort gesprek over alles... Uh, Komt men wel de passeren. het passeren? Dat was altijd wel heel erg leuk. Volgens Snippert is Klevers iemand die erin slaagt. om ondanks een drukke agenda. de indruk te wekken dat hij zich wat verveelt. Ronald Plasterk herkent dit beeld wel een beetje. Ja, wij, dat is het waarnemen. die kunnen zijn eigen studenten en mensen. natuurlijk het beste uh, zelf worden. En ja, maar dat had ook iets relaxed wel weer. Dus dat vond ik ook altijd knap aan, aan, aan Hans. die dus heel druk was. een heel grote spankracht had. heel veel verschillende dingen kon doen. maar nou niet als een geslechte kip rondliep. Volgens vriend Ton Lochtenberg is Klevers naast de wetenschapper ook een prima bestuurder. Maar wel iemand met een heel eigen stijl. Dat is denk ik toch een wat andere stijl dan misschien de echte bestuurstijger zal volgen. Uh, Efficiënt, to the point. En uh, ja, proberen grote stappen te maken en daar niet al te veel tijd aan te besteden om het, om, om het allemaal behapbaar te houden. Hans Klevers is de opvolger van de media Genieco, Robert Dijkgraaf. Iemand die in staat is om complexe materie dicht bij de gewone man te brengen. Is Hans Klevers daar ook goed in? Ronald Plasterk. Uh, ja, Dijkgraaf was echt een mediaster. Uh, dus wat dat betreft, uh, denk ik, zou mijn advies aan Hans niet zijn om te proberen dat exact op die manier ook weer te doen. Maar uiteindelijk moet elke professor, die moet in staat zijn om aan het begin van de eerstejaarsstudenten... complexe materie op een enthousiaste en helde manier over te brengen. Dus dat zit gewoon in zijn vak, dat zal hij zeker kunnen. Ja, hoeveel aanvragen heeft u al gehad van... Uh, nou, de wereld draait door. Gaat u gewoon het stokje overnemen, ook op dat gebied? Nou, dat was inderdaad. Ik was ingepland. Maar toen werd het Majorana-deeltje ontdekt. En toen werd ik eind van de middag werd het afgebeld. Maar uh, ongetwijfeld zal er binnenkort wel weer een, uh, ja. een uitnodiging binnenkomen. Voelt u dan ook enige, ja, druk? Want ja, hij is heel ja. populair geweest. Nou, ik heb de laatste maanden voor Roberts aftreden veel met hem opgetrokken. We hebben veel samen dingen moeten doen. En het is inderdaad buiten gewoon indrukwekkende communicator. Het is een soort... Uh, poet wetenschapper en wat ik meteen al zag wat Ronald net zei is dat moet je natuurlijk niet proberen te kopiëren dus uh, doe het op een eigen manier en we zullen zien hoe het gaat een appeltje etend heel relaxed ja. overkomen wat herkent u zich in het beeld wat wordt geschilderd ja nou het, het is ontzettend leuk nou zit hier nog een wetenschapper naast me het is ontzettend leuk uh, dit vak het is je hobby het is denk ik voor sporters geld hetzelfde het is heel competitief maar als je het ontzettend graag doet en je kan het een beetje maar er zijn ook grote dan... belangen mee gemoeid dat voelt u dan niet op zo'n moment? Dat zijn denk ik dezelfde, dat zullen we nog horen, Denk maar dezelfde belang als in de sport. Dat je, je wil ja, je wil die dingen goed doen, je doet het met passie. Uh, je moet de eerste zijn, want een, iemand je ontdekt niet iets als tweede. Dat bestaat niet. Dus we hebben, wij hebben geen zilveren medailles. Dat willen we alleen gehouden. Maar uh, ja, als je dat nu en dan bij hoort, is dat, is dat een geweldig gevoel. Ja. Ja. Ja, wat een groot voordeel is van Hans, is dat hij op een terrein werkzaam is... wat natuurlijk maatschappelijk ontzettend in de belangstelling staat. Daar ja, ik Jan Bosch, u kent hem al langer. Ja, nou, hij werkt aan dezelfde universiteit als ik. Ik volg hem een beetje ook wel, Zo als er eens een keer iets naar buiten komt... over stamcellen, daar is in de ethiek natuurlijk heel veel over te doen geweest. En, en ja, ik denk van dat hij een hele goede brugfunctie kan hebben... om uit te leggen van waar de wetenschap precies mee bezig is... Dat mensen natuurlijk toch ook al in hun dagelijks leven geraakt worden door het aanbod van allerlei genetische tests en de mogelijkheden die er zullen zijn. Nou ja, de dijkgraaf was natuurlijk een prima maar natuurkunde staat toch een beetje verder af van de mensen dan, dan, dan geneeskunde, denk ik. Ja, is dus dat, dat zo? Opzicht, Bent u in dat opzicht iemand die dichter bij de mensen staat? Als pr nieuwe nou, president? Ik zelf niet, denk ik, maar, maar het vak is, dat heb ik wel gezien de afgelopen half jaar dat van de hele breedte van de wetenschap, dat biomedische, dat biomedische, het geneeskundige ervan... dat, dat daar ja. toch een belangrijk deel van alle grote ethische vragen vandaan komen. Nou was er wel wat te doen hè, om uw aanstelling, want eigenlijk vond de afdeling uh, Alfa... Uh, dat dat toch iemand uit hun categorie ja, moest zijn. Ja, de academie bestaat. De academie is dus een organisatie van de top 220 wetenschappers van Nederland... De helft komt uit de beta-hoek en de andere helft komt uit de hoek En dat was een soort conventie dat het presidentschap zou wisselen. Ik weet niet waarom het bestuur besloten heeft om het dit keer uh, nee, twee vraagt keer uit de beta-hoek. Nou, ze zochten wel iemand denk ik met slagkracht. En, en, en, en de wetenschap staat echt onder druk op dit moment. Iemand uh, ja? die kan communiceren. Iemand die echt uit het, uit het actieve vak komt. Dus en niet, toen zei niet, u, dat ben ik. Nou, nee, toen benaderen ze mij en zei ik, nou, daar ben ik niet... want ik wil nog wel tien jaar uh, in het lab door. Maar... Ja, hoe kan het dan dat u toch dit heeft gedaan? Nou, doordenkend. Het heeft wel een aantal weken gekost. Ik, ik, ik heb me al jaren gestoord aan het feit dat in Nederland... en dat geldt niet alleen voor de wetenschap, het geldt ook voor het onderwijs... dat, dat beleid in Den Haag wordt gemaakt door mensen... die het vak zelf niet kennen en niet beheersen... Um, en dat, is, dat gaat in al heel ver. Uh, ik kom nu eigenlijk, uh, zoals ik mezelf voorspeld had... geen wetenschappers meteen. Geen mensen die, die zelf zo'n laboratorium kennen. Of die zelf wetenschappelijke vragen... of die passie kennen. Behalve als u Plasterk dan tegenkomt. Ja. Daar heeft ja. u mee gewerkt. Ja. Ja. Dat is de enige eigenlijk met wie u echt kan praten. In deze kringen, denk ik, in die Haagse kringen... Ja, is het denk ik een van de weinige mensen. Er zijn natuurlijk nogal wat mensen met academische opleidingen... Ja. maar uiteindelijk vrijwel niemand die doorgegaan is. Maar wat betekent dat? Want u zegt, de, de wetenschap staat dus ook onder druk. Mensen weten dus eigenlijk niet waar ze het over hebben. Wat, wat voor gevaar lopen we daarmee? Nou, wat ik zie is dat, nee, dat wetenschap nu aangestuurd wordt... alsof het een, alsof het een soort uh, stadsplanning is. Uh, moet er wat gebeuren, dan zet je daar gewoon honderd wetenschappers op... en die lossen dat voor je op. En, en wetenschap is net als sport en, en kunst uh, heel erg talent gedrezen. En, en uh, onverwachte hoeken komen talenten naar boven... die iets totaal onverwachts doen. Dat kan je niet plannen. Je kan alleen talent koesteren en talent op laten groeien. En hè, wederom nou, kijken we naar mijn sporters tegenover me hier... Den Haag denkt dat je op dit moment... dat je gewoon een miljard geeft aan, aan... maakt niet uit wie met de juiste opleiding. En die lost het voor je op. Hoe, hoe doe je dat dan op microniveau? Wij zijn in de topsport heel erg bezig met het, het creëren van CTO's. Van, van omgevingen waar een, een topsporter tot volle wasdom komt. En we kijken wat voor mensen en wat voor expertise moet je daar omheen zetten. Wil je ook in een universiteit een bepaalde sfeer creëren? Of... Zegt André Krats. Ja, zo, zo werkt het wel een beetje. We hebben, zeg maar, in mijn geval, een experimentele wetenschap, een grote laboratoria waar heel veel studenten doorheen komen, stages doen. Uh, die ruiken daaraan, die vinden dat leuk. Die zien van, nou, deze snapt het. Uh, en vervolgens moet je daar zoveel mogelijk vrijheid omheen creëren. De oude structuren in, in Europa waren toch heel erg laag, hierarchisch. Oude hoogleraren B. Colera, A eronder, UHD's, ID's. Uh, uiteindelijk was er, had je maar één soldaat en tien, uh, tien generaals bij wijze van spreken. Wat we geleerd hebben, is je moet ze heel vroeg zelfstandigheid geven. Heel vroeg ruimte, wat middelen, niet te veel. En, en, en, en harde competitie vinden ze prima, vinden ze leuk. Uh, ja. Als ze maar zelf mogen bedenken wat ze doen. Want ook de ja, en, discipline is er wel dan? Ja hoor, nou ja, weet je, wij hebben natuurlijk maar... 1% van alle studenten nodig. En, en, en er zijn altijd wel. Ja, er dus zijn dat selecteert zoveel... zichzelf al uit. Is het en mensen, het is, het is een vak wat je niet in, in, acht, uur, in, een, in acht uur werkdag propt. Het, is, uh... het zit in je systeem. Het zit in je systeem. Ja. Gaat u nu als, als president ook, ook echt staan voor uh, het, het feit dat dat onderzoek. Um, nou ja, echt uh, uh, goed gedaan wordt in die zin. We zijn natuurlijk allemaal een beetje teleurgesteld in onze onderzoekers... die met valse resultaten komen, die tegen de lamp lopen en dat soort dingen. Ja, nou zijn dat er op dit moment vier van de 25.000 in Nederland die ja. we hebben. Dus Helaas komen andere, die dan andere in het andere, nieuws, beroepsgroepen, he? andere beroepsgroepen, die hebben zo'n lage score, die halen dat niet. Maar, maar ons probleem is een beetje ten aanzien... als we over hebben, dit soort fraudegevallen die heel kwalijk zijn... Wij handelen eigenlijk een beetje in de waarheid. Ik weet niet of ik dat van een filosoof-ethicus mag zeggen, maar dat is, wij proberen de waarheid te ontdekken. Um, als, je daar als je dat vervolgens niet al te zwaar neemt uh, en er een beetje de, uh, licht bij omspringt, uh, dan raak je de kern van wat wij beweren te doen. En daarom zijn, denk ik, die vrouwen toch wel eens kwalijk. Uh, bovendien het gebeurt het met publieks geld uh, nog veel erger ja, maar de druk is dus ook blijkbaar groot, de internationale druk op. op nou ja, op wij moeten dingen ontdekken en dat is het is niet heel erg makkelijk om om uh, ja hoe, hoe ontdek je iets? Niemand weet dat precies, uh, maar dat is niet veel anders weten om dan de sporters die willen winnen. En eh, die drukken ook enorm hoog. Ja. En, die, en daar wordt, eh, doping is denk ik een soortgelijk probleem als ja. fraude bij ons. Je hm. wil je prestaties verbeteren. Jan Vastel? Nou, nou, ik denk van dat wat, wat ethisch gezien nog veel een grote rol speelt, is want dat wetenschap natuurlijk een sociale praktijk is. Je bouwt voort op de resultaten die anderen melden. En, en daar bouw je al voort. Die worden in artikelen neergezet. Anderen die moeten daarvan op aankunnen dat dat klopt. Anders moeten ze alles opnieuw gaan meten. Dat gebeurt nu al. Maar het is natuurlijk wel heel essentieel en zo, want dat je wat dat betreft een soort vertrouwen kunt hebben hè, in die ja. praktijk. Ja, nou is en ook ik, meteen. Het feit dat, want wij controleren altijd alles wat we lezen, zelf. Dat maakt het ook meteen dat geval over het algemeen... vrijwel meteen aan het licht komen. Soms duurt ze wat langer. U heeft zelf twee zoons. Ja. Gaan die uh, net als een vader de wetenschap in? Of zijn ze dat al nee, aan het Nee, mijn doen? oudste zoon doet uh, video- en theaterwetenschappen. Uh, en mijn jongste zoon is net een, een uh, geloofd voor geneeskunde in Utrecht. Die, nou begint, ja. uh, die, is nu, uh, die staat nu feest te vieren. Maar de basis wordt dus <laughs> gelegd. Ja, maar ik denk dat, dat Max heet hij dat hij. Dat wordt een echte dokter. Schat ik. Dat wordt ja. niet een wetenschapper. Nee, en ja. want u, u heeft het ook gestudeerd, geneeskunde, maar u koos duidelijk hiervoor. Hij is een ander type. Hij is een dokter, ja. Uh, okay. Hij nou. lijkt meer op zijn moeder misschien. Ja, precies. We gaan het hebben over de Paralympische Spelen. Want vandaag over twee weken beginnen ze de Olympische Spelen. U weet wel voor mensen met onder meer een uh, lichamelijke handicap. Ik praat erover met André Krats, we hoorden je al, uh, chef de mission van de Paralympics. U bent uh, hoopvol gestemd uh, over de aandacht hè, die er is. En dat komt met name, of dat leidt u af aan het aantal accreditaties uh, dat is aangevraagd. Dus de, de pasjes voor Nederlandse journalisten. Ja, we, we zijn wel eens wat zuur uh, geweest over het aantal uh, media uh, dat dat belangstelling toonde. Maar als we nu zien dat dat een vervijfvoudiging is uh, ten opzichte van Peking, ja, dan is dat fantastisch. Ja, ik zeg Londen drie kwartier vliegen en Peking uh, een uur of acht. Ja, we hebben daarin wel een beetje de wind mee. Uh, dat dat uh, ben ik zeker uh, uh, met u eens. Maar uh, niettemin is het, uh, is het heel, uh, heel goed. Ja, we hadden de euforie van de Olympische Spelen. Grote huldiging in Den Bosch, huldiging in de riddenzaal. En dan komen jullie, ja, met alle respect, maar dan komen jullie ook nog een keer. Ervaar je dat ook zo op die manier? Ja, ik niet. Uh, maar ik weet niet hoe Elvira daarin staat. Uh, zij is een van de sporters... Uh, maar vanuit NOC NSF uh, voelen we dat totaal niet. Wij nemen uh, beide evenementen uh, bloedserieus. En vanuit het Nederlandse publiek, wat is dan je gevoel? Ja, dat is natuurlijk ieder voor zich uh, wat dat betreft. Ik denk dat uh, er nog steeds mensen zullen zijn die verrast zijn. Hé, hey, uh, is er nog iets uh, uh, na uh, de Olympische Spelen in Londen? Hé, hey, de sportzomer is nog niet voorbij. Nee, nou ja. Ik, ik nou ja maar bedoel... de vraag is of de mensen er nog energie voor hebben. Uh, ook de vakantie is natuurlijk een beetje ten einde. Dit hoorde bij de vakantie. Uh, en dan gaan we twee weken bijna kijken naar de Paralympics. Ja, nou ja, de, de verkiezingen uh, zitten ons een beetje in de weg. Maar Ook dat nog. Uh, er, er komen straks meer dan 2 miljoen mensen in de, in de venues uh, in Londen. Dus uh, het is vrijwel uitverkocht. En je zult zien dat het atletiekstadion, daar zitten straks 80.000 uh, uh, mensen uit... Uh, meer dan 160 landen. Ja, ik denk uh, dat er absoluut ruimte is uh, voor Paralympische Spelen... na de Olympische Spelen. Uh, het is iets waar we nog even aan moeten wennen... Uh, maar wat voor ons al uh, vanzelfsprekend is. Ja, Elvira Stienensen uh, zit volleybalster. Hoe ervaar jij dat? Hetzelfde wat André ook zegt. En wat ik daarbij ook nog denk is dat als mensen het op tv zien... de Paralympische Spelen en de sporten... dat ze sowieso weer heel enthousiast raken daarvan wat ze zien. Ja, waar ligt de kracht juist bij de Paralympics en als je dat als toeschouwer dus ziet? Um, zeker als je de verhalen achter de sporters meekrijgt, weet ook wat ze voor weg bewandeld hebben om uiteindelijk die prestaties neer te zetten die ze daar neerzetten. Denk ik dat dat, dat extra geeft. De prestaties groter dan die van een reguliere deelnemer? Nee, dat zeg ik niet, maar het is wel op een andere manier bijzonder. Ja, ja. Bijzonder ook voor jou, daar gaan we het ook uh, straks over hebben. Uh, Londen is wel een uh, bijzondere plek als het gaat om de Paralympics. Want eigenlijk is daar ooit de basis gelegd, de André kant. Ja, zeker. Uh, na de Tweede Wereldoorlog was er een uh, revalidatiearts, uh, Sir uh, Goodman. Die is een, een, een revalidatiesportprogramma begonnen in een dorpje... en dat heet uh, Stoke Mandeville. Uh, in 1948, drie jaar na de, na de oorlog, is hij daarmee gestart... Uh, in 1952 uh, heeft Nederland daar een internationaal evenement uh, van gemaakt. Want wij hebben toen Nederlandse gewonde soldaten uh, daar naartoe gestuurd. Nou ja, en vanuit daar is het eigenlijk ontwikkeld tot wat het nu is. En, en dat is gewoon een puur topsportevenement voor meer dan 4000 uh, sporters. Uh, maar het begon als revalidatie en, en het is nu topsport. Ja, een zat er even in 1980. Toch een bijzonder jaar als we het even hebben over de historie van de Paralympics. Klopt. Uh, 1980 was het jaar waar de, de Olympische Spelen, en, en veel mensen zullen dat ook nog herinneren als met de boycott, uh, was de Olympische Spelen in, uh, in Moskou. En destijds uh, keken uh, de mensen daar uh, tegen de Paralympische Spelen aan... van ja, wij, wij, wij kennen geen sporters met een handicap... dus waarom zouden wij de Paralympische Spelen organiseren? Schrikkelijk, ja. Zo ging dat destijds. Nou, dat is nu totaal anders... want ze staan nu uh, uh, ongeveer bovenaan in de medailletabel. Maar destijds zijn de Nederlanders ingestapt... en uh, heeft uh, Nederland het georganiseerd op Papendal... Ja, waar nu ook heel veel... Uh, topsporters, zowel Olympisch als Paralympisch, zich uh, voorbereiden. Dus wij als Nederland, wij hebben echt wat met de Paralympics. Ja, onze, wij zijn echt een van de founding-landen uh, als het gaat om uh, Paralympische sport. Ja. Elvira Stienissen, voor jou worden de tweede keer, hè? Ja, tweede speler, ja. uh, 2008 ook al. Hoe zat het toen met de medailles op volleybal? Uh, we hebben toen de bronzen medaille gewonnen. Dus we hebben in de halffinale verloren tegen Amerika en toen uh, de bronzen finale gewonnen. En zijn er veel van dezelfde spelers weer terug? Uh, ja, zeker. Er zijn wel een aantal nieuwe spelers bijgekomen. Maar ook nog een heel aantal oude spelers. Want hoe schat je nu dan jullie kansen? Uh, nou, de tegenstanders zijn sterker geworden. En wij zijn ook sterker geworden. Dus het wordt een, uh, een harde strijd voor de medailles. Ik zeg goud of... Goud is wel het ultieme om <laughs> ja. te bereiken, natuurlijk. De tegenstanders ja. zijn ook sterker geworden. Zeker. Wie zijn de gevaarlijkste in de komende Spelen? Uh, voor ons, zeker in de eerste fase, zijn dat Amerika en Oekraïne. Ja. En nou, en hebben... China misschien? Ja, China. Maar China staat al echt boven alle andere landen. Zeg maar. Dat is een team dat opereert als een robot, ja. als een soort machine. Ja, klopt. Ze zijn allemaal heel strak. Ze doen eigenlijk bijna allemaal hetzelfde, dezelfde technieken. Maar dan weet je ook precies wat ze doen. Dus ook waar we zwakke plekken is. Wij hebben in 2006 voor het laatst tegen ze gespeeld. Toen hebben we gewonnen in de WK-finale. Dus, uh... ja. Maar is dat een systeem waar je jaloers op bent? Of zeg je nou geef mij het Hollandse gevoel en de Hollandse sfeer ook maar? Naar de Hollandse sfeer zeker. Ja. <laughs> maar de strakheid van hun spel is wel heel erg mooi om naar te kijken. Ja, die combinatie zou je moeten naastreven. Ja, nastreven. dat zou perfect zijn inderdaad. Ja. Oké, okay, nou straks na half drie uh, praten we verder met jullie. Ja, want na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel door met onder andere dus André Katz en Elvira Stinus over de Paralympics, waarvoor het eerst veel belangstelling voor is. En met ethicus Jan Vorstenbos over hoe trots we zijn op onze Olympische sporters. Nu eerst het nieuws van half drie. Gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil onmiddellijk af van de langstudeerboete. De boete van 3000 euro gaat op 1 september in... en geldt voor studenten die meer dan een jaar vertraging hebben opgelopen... in de bachelor of masterstudie. Maar een Kamermeerderheid roept staatssecretaris Zelstra op... met een alternatief te komen voor de boete en een systeem niet in te voeren. De NS past aan het einde van de middag de dienstregeling aan vanwege het verwachte onweer. Vanaf vijf uur rijden op een aantal trajecten in de Randstad minder treinen. Er is vanavond kans op bliksem en zware windstoten. En volgens de NS kunnen elektrische installaties daardoor beschadigd raken. Saudi-Arabië gaat een metro aanleggen in de heilige stad Mekka. De stad ontvangt elk jaar zo'n 6 miljoen moslims voor de hajj, de bedevaart naar Mekka. Het vervoer van al die mensen was altijd een groot probleem. Er worden nu vier metrolijnen gebouwd met 88 stations en een totale lengte van 182 kilometer.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 ANEB-verkeersinformatie. Er zijn grote problemen op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Staat file tussen knopen Prins Klausplein en Delft-Noord 5 kilometer. Staat helemaal stil, want de weg is namelijk helemaal dicht. Er is daar een auto over de kop geslagen. Het verkeer wordt er mondjesmaat langsgeleid via de af- en oprit... maar het levert veel vertraging op, dus het is beter om om te rijden. Dat kan vanaf Knoop in Prins Klausplein via Gouda over de A12 en de A20. Ook een kijkersfile vanuit Rotterdam. Er staat bij Delft-Noord 4 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel chef de Michon André Katz... en zitvolleybalster Elvira Stinissen over de Paralympics... Hans Klevers, de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Academie voor de Wetenschappen... en filosoof Jan Vorstenbosch over hoe trots we zijn over op onze Olympische sporters. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u hashtag DIDD... of ga naar onze website, ditistedag.nu. Vandaag over precies twee weken beginnen ze de Paralympics in Londen. Uh, Elvira Stienissen, jij hebt een handicap. Ja. Wat is er aan de hand? Want Zo zien we het niet, maar nee. er is iets aan de hand. Zodra ik ga staan, zie je het wel, zie je het beter. Ik ben geboren zonder uh, of met een deel van mijn been, zeg maar zonder een deel van mijn been. Dus ik heb eigenlijk geen bovenbeen. Anderhalf been. Anderhalf Z been, zoiets. zoiets ja. ja, dat betekent uh, dat je een zwarte sporter ja, bent, Ja, zo noemen zit ze dat. Noem je dat zwarte speelster, ja, klopt. Want hoe, hoe, hoeveel mensen zitten in het team? Uh, nu 12 spelers. Ja, ja, en dat zijn allemaal zwarte spelers of. Nee, we hebben daarvan tien zwarte spelers en twee grijze spelers. En dat is ook conform de regels? Ja. ja. ja. Hoe lang ben je al op dit niveau bezig? Uh, sinds 2002, dus tien jaar dit jaar. En altijd volleybal gedaan? Ja, wel. ik, ik heb daarvoor wel uh, een paar treden en ze gezommen. Dus andere sporten, maar uh, vanaf 2002 dus volleybal. En hoe kwam je bij het volleybal terecht? Via een revidatiecentrum eigenlijk. Zij dus, wees mij op het zitvolleybal. Uh, en, en waarom vond je dat goed en leuk. Nou, ja, ik vond het gewoon gelijk vanaf de eerste training uh, vond ik het een geweldige sport. Het gaat heel snel, leuke mensen, veel uh, mensen met handicap en zonder handicap die samen spelen, gewoon op clubniveau. Dus ik vond het eigenlijk gelijk leuk. Ja, je zegt al het gaat snel, want ja. je zat ook heel snel in het Olympische team. Dat gaat ook, ja. ja. Is dat positief of zeg je nou het is wel heel snel gegaan? Nou, het is, uh, ik vind het aan de ene kant wel positief, want je gaat gelijk trainen op heel hoog niveau, waardoor je uh, snel bijtrekt. Aan de andere kant komt er wel heel snel op je af als, uh, als nieuwe speelster en jonge speelster. Maar als je zeg maar, uh, uh, gehandicapt bent, kan je dus gewoon misschien sneller hoger komen? Ja, je moet wel talent hebben. Maar er is minder concurrentie misschien. Er zijn wel moment... minder Nederlanders die in zo'n situatie absoluut. zitten. Dat klopt absoluut. Er en... moet eigenlijk veel meer concurrentie Zeker, komen. Zeker, want daar worden we allemaal sterker van. Dat is heel belangrijk, ja. Ja. Um, hoe, hoe zit dat, uh, André, uh, Kat, uh, internationaal? Zijn die niveaus aan elkaar gewaagd? Of zitten de uitschieters ook naar onder toe... omdat er bij kleine landen ja, minder mensen zijn die dus in aanmerking komen? Nou, in, in de, uh, wij kijken bij, bij Paralympisch als NOC NSF ook duidelijk naar de medaillenranking. Uh, ja. wij, wij hebben voor zowel Olympisch als Paralympisch de ambitie... om bij de beste tien landen van de wereld te komen... Nou, nu Olympisch met een dertiende plek waren we er weer heel dichtbij. Ja. Uh, Paralympisch in Peking was een negentiende plek. Nou, als je dat analyseert, dan hebben we het toen al heel goed gedaan. Uh, maar er ligt wel een directe relatie uh, bij Paralympisch... tussen je aantal inwoners, het percentage mensen met een uh, beperking... En hoeveel instroom je hebt in de sport. Want op hoeveel onderdelen gaan wij meedoen dit keer? Wij gaan van de 20 sporten aan 11 sporten uh, meedoen. Uh, en dat is vergelijkbaar met Peking. We gaan wel met een grotere ploeg. Uh, 80, uh, de vorige keer en nu 91. Uh, en dat is wel het resultaat van heel veel scouten. Dus uh, echt bij revalidatiecentra op... Uh, uh, speciaal onderwijs, uh, veel clinics aanbieden, hm. uh, echt vishaakjes uitgooien... En, en mensen de kans geven om, om aan te haken. Welke onderdelen gaan echt kans maken op de medailles? Z zitvolleybal? Zitvolleybal, ja. hè? Ik, ik zal de druk bij Elvira even, <laughs> even, al even, even opvoeren. Maar waar verwacht je nog meer veel nou, van? Nou ja, uh, in heel veel sporten, maar onder andere uh, zwemmen, atletiek, rolstoeltennis, uh, zeilen, uh, dressuur. We zijn eigenlijk in de, in de sporten waar we olympisch goed in zijn, zijn we ook paralympisch veelal uh, ja. uh, succesvol. Om even in de sfeer te komen, Elvira, gaan we naar een fragment van de EK-finale 2011. Mm -hmm. Levert misschien niet heel goede herinneringen bij je op. Maar we gaan toch even luisteren. Elvira, een verloren EK-finale met uh, toch een mooie medaille. Alleen niet de goede? Niet de gewenste, nee. nee. We hadden gehoopt te winnen en het Europese kampioenschap nogmaals binnen te halen. En dat is niet gelukt. Heb je toch genoten van de afgelopen weken? Ja, ik vond het een geweldig toernooi. Het was door de niveau geweldig georganiseerd. We hebben zelf een heel goed toernooi gespeeld. We hebben Londen binnen dus eigenlijk is het een perfect toernooi geweest. Hoe positief kan je toch zijn? Uh, <laughs> sinds... en, en hoeveel kan je stem kwijt zijn? Ja. <laughs> Schreeuw je zoveel bij Zuidvolleybouw? <laughs> nou ja, wel. We zijn een heel enthousiast team. En dat, ja, dat enthousiasme helpt ons ook om heel goed te gaan spelen. Dus wat, dat is wat, wat hebben jullie in dat laatste jaar, in op maand na de spelen gedaan... om toch op een nog beter niveau te komen? Hebben we heel veel getraind. Training. lijkt me logisch. Ja. Nee, maar dat is wel echt. De trainingsintensiteit is heel erg omhoog gegaan. En zeker ook de laatste maanden voor de Spelen we, zijn we ontzettend vaak bij elkaar geweest. En het is alleen maar slijpen, slijpen, slijpen met het team. Ja. Jan, Jan Forsterbosch, ethicus. Ja, wat mee? Mij... Interesseert wel de conditie waaronder die sporten zich ontwikkelen. Hè. Bijvoorbeeld mij viel op bij de Olympische Spelen... dat India, een land met bijna een miljard inwoners... Mm. twee bronzen medailles gewonnen had. Hè. Hoe zit dat eigenlijk bij de Paralympics? Zijn er ook landen die er uitspringen... omdat ze extra veel investeren in de Paralympics? Of, of... Ja. ja, je ziet uh, een enorme verschuiving uh, in, in de ranking als je dat vergelijkt bijvoorbeeld uh, 92, 96 en nu. En zie je dat bijvoorbeeld landen als uh, Brazilië, uh, China, Oekraïne, Polen... Allemaal landen uh, die, die enorm geïnvesteerd hebben. Um, en, en die doen het nu heel erg goed. Uh, dus het zijn echt gerichte investeringen. Je ziet vaak dat landen uh, al, al doorhebben. Ja, op olympisch niveau ja, uh, is het jachtterrein zo lastig. Uh, die hebben eigenlijk een nieuw jachtterrein geopend. En dat is het Paralympisch jachtterrein. En denk ik dat die landen ook een statement willen afgeven... ja, wij willen als, als land ook succesvol zijn op, op Paralympisch niveau. En een sociaal gezicht laten zien misschien. Ja, ik denk dat dat wel een uithang van is. Dus die doorontwikkeling, is. Uh, die is er nog steeds. Maar die is nog niet uh, volmaakt, zou je kunnen zeggen. Nee, ik, ik kom zelf vanuit Olympisch zwemmen. En, en, uh, Daar was je ook trainer. Daar uh, ja. was een coach, uh, ik coach. Atlanta gedaan. Atlanta coach. Uh, uh, dus dat is mijn achtergrond. En ik ben eigenlijk nog steeds elke dag enorm onder de indruk... van het duizelingwekkende tempo... waarin Paralympische sport zich ontwikkelt. Het is weliswaar in een wat andere ontwikkelingsfase... Uh, dus ik herken dingen die ik in de jaren negentig in Olympisch zwemmen meemaakte. Uh, maar het tempo waarin het gaat is, is, uh, is heel erg hoog. Ja, maar is het dan oh, ja? niet nog meer dan zeg maar, de gewone Olympische Spelen? Iets voor rijke landen? Nee, dat is totaal uh, niet meer zo. Dus als we het bruto nationaal product tegenaan zouden zetten... Uh, ja, dan, is er uh, geen verband? Nee, dat is niet het verband. Eerder uh, met aantallen inwoners. Je ziet wel, uh, en uh, dat bijvoorbeeld visuele handicaps doen ook mee... Uh, je ziet dat uh, vanuit Afrika uh, relatief meer visueel gehandicapte sporters meedoen. Uh, waar mensen daar blind raken aan bijvoorbeeld staar, uh, worden ze hier in Nederland uh, geopereerd. En, en zijn er mogelijkheden. Uh, en ga je gewoon als ziende uh, verder. Elvira, waar heb jij uh, veranderingen geconstateerd? Ik heb vooral in de laatste tien jaar in professionalisme uh, veranderingen geconstateerd. Dus als ik kijk hoe we ooit tien jaar geleden begonnen... trainden we denk ik één keer in de maand op een zondag... of één keer in de paar weken met elkaar. Daar waar het nu gewoon dagelijks door de week is. Nou, komen de Paralympics steeds meer bij de reguliere spelen in de buurt. Ik denk qua Ondergaan. niveau zeker. Dat is ook in Nederland en in andere landen... maar zeker in Nederland een bewuste keuze. We hebben gezegd, wij nemen als reguliere sport... en de bonden... wij nemen de verantwoordelijkheid voor Paralympische sport... Uh, aan de andere kant, als je uh, sporters een, een, een status geeft... een leaseauto, uh, dan mag je van die sporters ook... al hebben ze een handicap, uh, helemaal verwachten... dat ze ook als een topsporter uh, gaan acteren. Want Elvira, je hebt een leaseauto... Ik heb geen leaseauto. Nee, maar je bent wel op andere manieren eh, verwend. Zeker, nee, je krijgt wat andere zegt. Je krijgt ook uh, ze behandelen je op dezelfde manier. Dus op het moment dat je voldoet aan bepaalde prestatienormen, krijg je een a-status, kun je een stipendium aanvragen of een bepaalde onkostenvergoeding. Dus ja, hm. dat gaat allemaal gelijk. Ja, als... Hans Klevers, u bent uh, ook uh, sporter van formaat, zeg ik maar gewoon. Marathonloper, hoe luistert u hier naar? Ja, ik herken ontzettend veel uh, van de onderliggende passie, zeg maar. En de ongelooflijke betrokkenheid bij, uh, bij iets bijzonders doen en daar plezier in hebben. Dat is niet veel anders dan wij doen. Nee. Je ja. ja, doet dat... het niet meer, hè, dat marathon lopen? Nee. Nee, ik heb uh, sinds kort, ik val misschien wel ook onder de Paralympics, ik heb een, uh, <lacht> een uh, prothese. Een hypothese. Misschien, ja. misschien is er hoop. Ja. Ja, nee. uh, <lacht> uh, we hebben het over de Paralympics en hoe ze opschuiven in ieder geval een professionaliteit... en misschien toch wel iets richting de reguliere spelen. Uh, we hebben het hier over, omdat de afgelopen keer natuurlijk bij de Spelen... een man meedeed uh, uit Zuid-Afrika, Oscar Pistorius. En hij deed mee op Blades. Laten we even luisteren. Pistorius heeft uh, ja, gezien die uh, protheses waar hij mee loopt... op het eerste stuk doorgaans wat moeite ten opzichte van de concurrentie. Maar op het laatste stuk komt hij dan naar voren daar waar de andere flink zuren loopt hij eigenlijk een vrijwel constante race Oscar Pistorius de Zuid-Afrikaan een fenomeen Blade Runner genoemd Santos in het blauw natuurlijk hij werd onlangs de wereldjuniorenkampioen in Barcelona en hoort het publiek hier in het Olympisch stadion want zij zien dat Pistorius heel makkelijk doorgaat achter Santos na de halve finale. Ja, ongelooflijk hè, Oscar Pistorius... die gewoon uh, uh, achter de nummer 1 aan uh, rent. Ja. Hoe zie je dat, André Kant, als chef de mission van de Paralympics? Ja, ik, ik bekijk dat met grote bewondering... omdat ik één, weet uh, wat deze man ervoor doet. Uh, twee, uh, welk, welk uh, gevecht juridisch hij met name geleverd heeft... om uiteindelijk uh, ja. via het kas... Uh, wat is uh, dat? Het, het, het, zeg maar het internationale uh, gerechtshof voor de sport. Um, Om zijn uh, plek op de spelen te spelen te krijgen. Ja. Maar is dat een ontwikkeling die jij toejuicht? Of zeg je, ja, nee, dat is het begin van, van het eind van de Paralympics? Nou, ik denk dat dit maar voor een heel, heel, heel klein percentage van de uh, sporters met uh, handicap uh, speelt. Uh, hij is daarin op zich niet uniek. In, in, ook op deze Spelen deed een Poolse tafeltennister uh, mee met een. Uh, een onderarme amputa onder amputatie. Um. Kijk, als je een dwarslezie hebt en je doet uh, aan, aan rolstoelbasketbal... of uh, welke sport dan ook, dan is dat geen, geen issue. Jij, je kunt niet meedoen aan de Olympische Spelen... en je doet volop mee aan de Paralympische Spelen. Hm. Er is een heel klein aantal mensen die die keuze wel heeft. Maar, maar toch vind ik het raar, want we hoorden die uh, verslaggever ook zeggen... hij heeft geen last van de verzuring. Ja, Dan denk nou, ik denk, ja, eigenlijk is het een beetje oneerlijk. Hij heeft het moeilijk, <laughs> maar ook wel weer makkelijker. Ja, hij heeft een hulpmiddel. Ja, ja nou, de, de, Die aan, dat, aan dat hulpmiddel zitten wel hele duidelijke, ja. strenge regels. Uiteindelijk is, is uh, er wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het CAS heeft ja. dat uh, beoordeeld en heeft gezegd. Uh, uh, er is uh, vergelijking mogelijk met een uh, normaal hardlopen. En hij mag uitkomen op, uh, op reguliere hmm. wedstrijden. Elvira Stinissen, voor jou als uh, zitvolleybalster, hoe zie jij dat? V vind je dat oké? Okay, of zeg je, nou, dat had hij nooit mo mogen doen? Ik vind dat hij, eh, buiten het feit dat hij hele mooie sportieve prestatie neerzet... vind ik ook dat hij een hele grote ambassadeursrol op zich neemt door dit te doen. Toch wel? Ja, zeker. I in welke zin dan? Nou, hij laat zien inderdaad wat hij er allemaal voor doet... en op welk niveau hij mee kan door die trainingsarbeid. Het is uiteraard. wel jaloersmakend wat dat betreft. Ja, nou ja, in ieder geval bewonderenswaardig vind ik het. J jij mist een deel van een van je benen, zei ja. je net. Uh, maar dit is nooit een optie, denk ik. Dat is voor mij geen optie, nee. Nee. nee. Uh, André Kat, uh, is er het gevaar dat die Paralympics... toch op een dag dan worden opgeheven... omdat ze zo verwant zijn geraakt aan de normale reguliere spelen? Nee, ik zie dat gevaar uh, totaal niet. Uh, als je ziet uh, hoe het zich ontwikkelt uh, als evenement op zich ook. Als je het enthousiasme in, in uh, het organiserende land... ook hoe Londenorganisatie het oppakt, uh, de, de steeds uh, inniger... Uh, een relatie tussen het IOC en het IPC, nee, dan, dan zie ik alleen maar een hele positieve toekomst. Ja, en waar gaan jullie nog naartoe? Waar ligt nog de winst voor de Paralympics aan zich? Nou, ik, ik denk dat we als in, in topsportontwikkeling echt uh, een enorme um, uh, ontwikkeling doormaken. En dat is nog lang niet eindig. Uh, uh, er worden nu nog heel veel wereldrecords verbroken in de atletiek Paralympisch. Ja. Terwijl in, in de reguliere atletiek, ja, dat is al helemaal bijna uitontwikkeld. Nou, dat gaat in de Paralympische atletiek ook gebeuren. Chef de mission, uh, André Katz en Elvira Stienissen, zeer bedankt. Uh, en uh, uiteraard heel veel succes. En vandaag is uh, ook bekend geworden dat uh, Prinses Margriet naar de Spelen gaat... Mm -hmm. met Pieter van Vollenhoven. Dus ik zou bijna zeggen, doen ze de groeten. Dat doen we zeker. Dit is de dag op Radio 1.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 Een oeverloos, enthousiaste uh, premier Rutte, kan ik wel zeggen. Uh, maar er zijn nog veel meer trotse mensen. Daar gaan we even naar luisteren. Apentrots zijn we hier uh, in heel Groningen. We zijn trots op haar. Ja, no? we zijn heel Vervelig erg trots. En dat voor zo'n klein dorpje. Nou, we zijn helemaal trots. Die, die trotsheid overheert ons. Onze ranomie, hè? <laughs> hey, als sportwethouder in Eindhoven ben ik sowieso trots. Dan mag het dorp ook trots zijn. Ja, grote trots, Marianne Vos. Ja, iedereen is trots. Maar jij vindt het woord trots niet op zijn plaats. Leg uit. Ja, nou, ik denk inderdaad van dat er verschillende redenen kunnen zijn om trots te zijn. Hè? En ik, ik ga maar eventjes naar de basis, de definitie van trots die Spinoza geeft. Die zegt, het is een gevoel van plezier dat je krijgt als je denkt aan een van je handelingen. En die handelingen moeten dan ook geprezen worden door anderen. Maar wij hebben niet zo heel veel gedaan natuurlijk... aan die prestaties van die sporters. Dus Spinoza legt heel duidelijk eigenlijk hè, als rationalist een relatie... dat je gewoon een reden moet hebben om trots te zijn. Namelijk van dat die handeling ertoe doet. Ja, veel van dus... die burgemeesters zeggen wel... ja, het was ons zwembad. Dankzij ons zwembad, dat heeft ja, hij dan toch nog mooi neergezet. Ja, maar wat dan nou precies de bijdrage is geweest... Hè, eigenlijk bedacht ik eigenlijk in de voorbereiding van dit gesprek... van dat die rechter, die Epke Zonderland, hè, gelijk gaf... dat hij nog een tweede kans kreeg dat hij hij veel meer zijn. een causale reden, een causale uh, schakel is geweest in de keten die tot het succes van App Waar die rechter heb je natuurlijk niet gehoord. He, dus er zijn ook wel andere bronnen dan dat je een bijdrage hebt geleverd. En de belangrijkste bron is natuurlijk die identificatie. He, van dat is waarschijnlijk uh, ja dat je je eigen zelf trots verwijst altijd naar hoe je jezelf voelt. He, als je je identificeert met iemand die iets goed doet, dan straalt dat ook een beetje op jou, op jou af, omdat je je ego uitgebreid hebt he, door je met hem te identificeren. En dat is natuurlijk wel, denk ik, soms ook wel terecht. He, van, omdat je op de een of andere manier, bijvoorbeeld stel nu he, het geval van dat Nederland ontzettend veel geld zou stoppen in, he, de Paralymp of in het Paralympisch gebeuren. Zouden we allemaal kunnen zeggen: van ja, dat hebben wij toch maar opgebracht, dat belastinggeld. He? In die zin zou je daar nog wel een reden voor kunnen geven. Maar soms is die, en dat is de derde, ja. Bron van van trots, dat het volkomen contingent is dat Ranomi natuurlijk geboren is in dat kleine dorpje. En dat ze daar haar eerste zwemlessen heeft genomen. Want over al die mensen die ook. Na de Olympische Spelen zijn geweest. En geen succes, daar hoor je natuurlijk niemand over. Dus het mooie is, dat inderdaad, er is een soort uitstralend effect van onze helden. waar wij ook een klein beetje door aangeraakt worden dankzij die identificatie. De Belgen ja. kunnen dat niet zeggen. Wie mogen er nu wel echt trots zijn dan? Nou ja, ik denk ja, als je echt naar die, die, die centrale notie van trots kijkt. Hè, dat je kunt zeggen van, nou, ik heb een bijdrage geleverd. Dan was natuurlijk het ontroerende moment van Epke gisteren, denk ik, heel, heel significant en zo. Hè. Want daar zag je van dat Epke zei: ik had het alleen niet je kunt. En hij bedoelde natuurlijk zijn directe omgeving. Met name de ouders hebben vaak ontzettend veel geïnvesteerd in zo'n sporter. Hè. Daar heb je ook series over gehad op tv. Maar de coaches, hè. kijk naar de, het afsluiten van Wimbledon. Hè. Altijd hetzelfde rijtje. Hè. Het zijn de, de mensen wijzen naar de tribune. De familie, de coach en zo. Die hebben natuurlijk alle reden om trots te zijn. Ja, want je doet het niet alleen, je doet het met een heleboel anderen. De fysiothera fysiotherapeuten, de begeleiding, de, de, de psychologen, dat soort zaken. Die denk ik dat in die centraal... Maar wij hebben ook wel, ik wil niet te zuur zijn. Hè, omdat <laughs> al die, dat die burgemeester... Zo ja, komt er toch wel een beetje deur. over. Want ik wil ja, het toch ja. ook even aan André en Elvira vragen. Hoe luisteren jullie naar dit verhaal? Dat, dat de gewone Nederlander niet zo trots zou... of geen reden zou hebben om trots te zijn? Ja, ik, ik luister met heel veel belangstelling naar de definitie Dat klinkt heel uh, trots, beleefd, maar uh, ik, ik vind het fantastisch dat uh, een groot deel van Nederland zich kan identificeren met deze prachtige prestaties. En gewoon ook maar uitspreekt, ik... we zijn trots. En, en, en of je het woord trots gebruikt, of je bent erdoor geïnspireerd. Uh, in uh... Maar eigenlijk hebben jullie misschien wat te maken met een, een ander zeg maar, probleempje, en dat is dat men toch geneigd is om trotser te zijn op de Olympische Spelen... dan op Paralympische Spelers. Ja, dat is wel een kwestie van uh, leer de sporters kennen. Uh, we hebben zelf wel eens een onderzoekje gedaan... Uh, naar jonge kinderen met handicap. Wie hebben jullie nou als sporthelden? Uh, en dan komen er toch ook gewoon het rijtje... Uh, uh, Huntelaar... Uh, ja, maar dat is uh, eigenlijk waardeloos. Waarom, hè, waarom nou niet Elvira? Maar dat is eigenlijk ook zo logisch. Want zo vaak zien mensen mij niet op tv of kennen ze mij. Dus je, je gaat toch de mensen zoeken die je kent. Ja. En inderdaad waar je aan kunt identificeren. Dus dat is uh, ja, logisch, denk ik. Waardeloos we... misschien. Ja, ja waardeloos. Ik denk ook, uh, dat er een heel ja, aspect aan zit natuurlijk... van dat die uitstraling... Kijk, als jouw dorpje genoemd wordt bij zo'n held... dan heeft dat natuurlijk een associatie die heel positief werkt... voor het dorp of voor een bedrijf of noem maar op en zo. Dus die identificatie heeft soms ook een hele... ja, uh, zakelijke en, en, en commerciële ja. kans zal ik maar zeggen. Iedereen probeert die sport er naar zich toe te trekken. Omdat de associatie, kijk naar die definitie van Spinoza... met zijn handelingen, een positief effect heeft ook op jou. Uh, trots draait om zelfrespect. En dat zelfrespect, ja, dat... Danken de sporters aan zichzelf, want zij kunnen zeggen: Ik heb het gedaan, maar anderen danken dat aan het feit dat ze zich een beetje aanschurken tegen degene die dat ja. gedaan heeft en daardoor het ook een beetje miskleed. Hoe luistert u ja, maar, hiernaar? Ik moet zeggen: Ik zat in de Amazon de afgelopen twee weken met enkele keren druppelde er wat internet binnen en dan keek ik meteen op nu.nl en ik voelde me buitengewoon trots. Dat ja, ja. <lacht> als ja. ja. een andere context. Zien. Nee, maar is, is dat nee, echt zo? Heeft u echt ja, daar ja, een, een gevoel bij? Ja, ik heb het met mijn zoon erbij. Hij ja, voelt me echt trots. Ja, ik voel me echt net, ja, ja. Iemand van ons is Denk ik het gevoel. Hè? En, en de, ja, niet absoluut, mijn dorp, ja, ja. geweest. Maar... Ja, nee, dat is natuurlijk. Ik ben als filosoof natuurlijk een analyticus. Maar ik moet er ook bij zeggen dat ik drie weken aan de buis heb gehangen. in het vakantiehuis waar ik zat. En op het puntje van mijn stoel. en van de zenuw zelfs niet naar de halve finale tegen Nieuw-Zeeland van de hockeydames kon kijken. <laughs> omdat ik dacht: van. oh jee, er kan elk moment iets misgaan. Toen ben ik maar gaan koken. Dus ik ben er emotioneel heel erg bij betrokken. Hè? Dus die identificatie die ervaar ik ook wel heel sterk. En maar ik denk toch van dat als ik er gewoon nog in tweede instantie nog eens nuchter over nadenk. dat het toch meer bewondering is voor wat die mensen daar doen. He, dan dat het inderdaad trots is. Hè. Als ik er een beetje afstand van neem, dan denk ik van ja, Als natuurlijk ben je eens. Ik was ook nog op een congres in Rio en er zijn dan heel veel verschillende nationaliteiten en die Brazilianen keken allemaal naar Ehm en ze maar dan zijn liep ik wel. zij de maar Dan, dan, dan, dan we wonnen we weer een hockeywedstrijd. Of, of we wonnen een mooie zwemprijs. Ja. En dan liep ik daar toch. En dan andere ja. lach, God, jullie hebben een andere ja. lach. Ja, ik ken het gevoel. maar Alsof, alsof je persoonlijk die laag had getraind. Alsof, alsof je zelf had gewonnen een beetje. Interessant, ook een interessant is bijvoorbeeld in de wetenschap. Daar speelt trots natuurlijk ook een rol. Ja. Hè? Maar steeds meer onderzoeksgroepen we hebben heel veel Chinezen. En, en Aziaten en zo. En zo. En dus het is heel moeilijk om te zeggen. van ja, Wij kunnen trots zijn op de Nederlandse wetenschap. In, in Eindhoven bijvoorbeeld. is geloof ik 40-50% van de... Ja. Van de die komen uit het buitenland. Ja, he. Dus het wordt steeds moeilijker ja, om maar... eigenlijk die identificatie reëel vol te toch, houden. Toch ben je trots op je land. Ook ja, als ja, André Kuipers in de ruimte zit. Of toch als we die uh, prestaties zien bij de Paralympics... of de Olympische Spelen. En stel, je bent in het buitenland op vakantie... dan zeg je graag van... Ik kom uit Nederland. Da ja, daar dan dan je dat je niet voor. En dan zijn wij nog bij Amerikanen. Ja. Ja, normaal, ja. Maar ik ben ook niet, om als ethicus, zeker niet in dit, deze thematiek... om er een oordeel over uitspreken. Ja, wij zijn ik wijs alleen, alleen maar op dat het irrationeel is. Dat het irrationeel is. Dat het, het volkomen toevallig is van dat dat meisje daar geboren is... en niet 500 meter verderop. Ik keur dat niet af, want ik denk dat irrationaliteit er helemaal bij hoort. Ik wijs er alleen op van dat er inderdaad bij sommige mensen redenen zijn... omdat die verbinding met die eigen handeling is. En bij andere mensen voorkomen volkomen toevallig is dat daar inderdaad ja. dat meisje geboren is. Welke rol ja, speelt sportjournalistiek hierbij? Nou ja, een opzwepende rol denk ik. Ja, absoluut. Ja, een versterkende rol. Dat, dat denk ik heel sterk. De, de media die bemiddelen eigenlijk tussen datgene wat er daar gebeurt hè, en, en datgene wat wij beleven. Hè, die, die versterken dat heel erg. Hè. Ik bedoel, de conversatie gaat nergens anders over dan over de Olympische Spelen. Als de media er niet waren, dan ging alles als losse aan elkaar. De media, en, die ja, hebben het Toch is het niet goed zeggen? Over... Nee, nee, juist positief. Als de media er niet waren, ging we als losse aan elkaar. Zij creëerden ruimte waarin wij die identificatie kunnen voltrekken door te laten zien en, en ons mee te nemen in de verhalen en zo. Dus dat, uh, dat is denk ik wel een, uh, wel een gegeven, ja. ja. Hartelijk bedankt en, en wij zullen spreken over bewondering vanaf nu. Ja. <laughs> uh, einde bijna alweer van dit eerste uur van uh, Dit is de dag. Uh, ik neem in ieder geval al vast afscheid van Elvira Stienissen. Elvira, uh, je gaat er vandoor. Ja. Wat ga je vandaag nog doen? Uh, ik ga vandaag nog trainen, vanmiddag. De train die start zo meteen weer op Papendal. En dan vanavond hebben we een uh, teamsessie met Edwin Bennet. Die komt langs, uh, volleybalcoach van de Mannen. En wanneer Staan vertrek op... je naar Londen? 27 augustus. En wat zit er absoluut in je koffer? Wat zit er absoluut <lacht> in mijn koffer? Je vertelde een mooi verhaal over een sieraad. Wat oh, ja, op ja, nou, nek die hangt. zit niet in de koffer, die hangt op mijn nek ja, altijd. Ja. Een kruisje. Ja, dat is een kruisje. En dat heb je nodig. Die heb ik nodig, kreeg ik van mijn moeder tijdens de eerste WK. En uh, die gaat altijd overal mee naartoe. Die hangt om. Elvira, nogmaals dank. En uh, heel veel sterkte zometeen. De andere gasten blijven nog even zitten. Hans Klevers, André Katz, Jan Forstenbos en ook Martin Eimker komt langs om te praten over het X-Noise Festival... dat komend weekend van start gaat. En straks na drie uur ook een debat tussen Gertjan Segers... directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de ChristenUnie... met Tovik Dibi van GroenLinks. Gertjan Segers hij roept op het debat over de Islam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 Internet. Langs Twitter. Klanten. Radio en televisie.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 Dit is Radio 1.